Op het programma staan klassieke en moderne stukken. Het thema van het Nationaal Comité 4 en 5 mei was dit jaar... Vrijheid geef je door. Het publiek langs de kade gaf tijdens het concert... een 600 meter lang rood-wit-blauw lint door... dat speciaal voor deze gelegenheid is gemaakt. Vijf Al-Qaeda-verdachten die worden beschuldigd... van de aanslagen van 11 september 2001... zijn vandaag voor het eerst voor een militaire rechtbank verschenen. Ze staan terecht op de Amerikaanse basis Guantanamo op Cuba...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 De Nederlandse AIVD wordt ingeschakeld om de VDC de dienst op Curaçao door te lichten. Chelsea heeft voor de zevende keer de Engelse bekerfinale gewonnen. Op Wembley won de Londense club met 2-1 van Liverpool. Voor Chelsea scoorden Ramirez en Drogba. In de tweede helft maakte Liverpool-speler Carroll de 2-1. Liverpool kwam nog dicht bij de gelijkmaker toen een kopbal van Carroll... door Chelsea-keeper Tsjech werd gekeerd en net niet helemaal over de lijn ging. Soares kreeg een gele kaart na hevig protest... bij de grensrechter over deze beslissing. Het weer. Hier en daar in het zuiden en oosten nog een spat regen. Vannacht overwegend droog. In het zuiden een graad of zes. In het noorden drie. Morgen overwegend bewolkt. En lokaal mogelijk wat regen bij elf graden. Dit was het NOS Journaal. Ja, wie wordt er kampioen? Nee! Kijk naar de laatste spannende... Oh!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 Weer zien in vrijheid met oude vrienden in de eerste aflevering van Paul Rozenmuller en de Arabische revolutie. Morgenavond om vijf voor half negen bij de Icon op Nederland 2. <tie> yes, yes! Kijk deze zondag live op je tv naar Herenveen Feyenoord. Bestel deze eredivisietopper topper op slash tv op bestelling. NOS, NOS Daniel Langs de lijn, met Ronald Boot Goedenavond, de Rabobank ploeg tolereerde tot 2007 dopinggebruik De spil van uh, de Oostenrijkse dopingaffaire is Stefan Matschinger En volkschansjournalist Mark Miseres liet Matschinger het volgende bevestigen Hij heeft gewoon ja gezegd op de vraag is Michael Boogert klant geweest bij Human Plasma. Daar ben ik 100% zeker van. In Engeland veroverde de Chelsea de FA Cup door een 2 en overwinning op Liverpool. Volgens Chelsea coach Roberto Di Matteo een goede generale voor de Champions League finale op 19 mei. ik denk dat was just important today to win you know, we have had a difficult season uh, this gives us a lot of satisfaction today. And it's a very good uh, feel factor when you win a trophy. And it gives the team confidence too. En dan hockey, de vrouwen van Lade hebben een grote stap gezet in de richting van de finale van de playoffs om de landstitel. Lade won de eerste wedstrijd in de halve finale van SCAC. En coach Richard de Snaaier gelooft dat zijn ploeg het morgen gewoon gaat afmaken. We gaan natuurlijk om ervoor morgen eh, het, het, het inderdaad af te maken. We gaan vanavond het hotel in. We gaan met elkaar evalueren, we gaan analyseren en we gaan het neerzetten. Vanmorgen, en dan zien we morgen na de wedstrijd waar we staan. Dit en nog veel meer vanavond tot 11 uur in Langs de Lijn. We beginnen met wielrennen. De Amerikaan Taylor Finney is de eerste roze truidager in de Giro van dit jaar. Finney won in de Deense Herming de eerste rit. Een tijdrit over bijna 9 kilometer. Sebastian Timmerman heeft de openingsetappe gevolgd voor ons. Sebastian, was Finney veel sneller dan de rest? Ja, uiteindelijk toch wel 9 seconden op 9 kilometer. Het was lange tijd een, een seconde spel in deze eerste rit. Met echt maar 1-2 seconden onderlinge verschillen. En toen kwam Finney. En nou die pakt dus 9 seconden op Durain Thomas. En 13 seconden op uh, Alex Rasmussen, de Deense thuisfavoriet. Ja, hij, hij stoof, uh, hij was echt op dat moment veel sneller. Hij, hij vloog over het parcours. En dat blijft toch een mooi verhaal, die, uh, die Taylor Finney. Hij is pas 21 jaar. Hij is de zoon van uh, Davis Finney, oud wielrenner en Connie Carpenter. Dat is een uh, oudschaatster. Um, hij is eigenlijk uh, zijn hele carrière zo'n beetje al vanaf zijn tiende tijd uh, bestempeld tot, tot groot talent. Ja, en hier pakt hij een hele grote prijs, uh, deze Telefini. Uh, grote sterke jongen en dus morgen de eerste drager uh, van de roze Leidenstruik. Ja, maar het gaat natuurlijk niet om Finnie, het gaat om de mensreizers in feite. Ook, ook al bij die, uh, die eerste tijdrit. Uh, wie kwam het best voor de dag? Ja, inderdaad, uh, want, want Finnie gaat tijdverlies als we later in de Giro het Hogeberg ingaan. Nou, dan kijken we bijvoorbeeld naar rijder Hesjedal. Uh, die wordt zeventiende, net achter uh, Enrico Gasparo. Trouwens, de winnaar van de Amstel Goldriss. Maar ik denk dat hij ook in het hoge er straks net iets te veel tijd gaat verliezen. Dus we gaan ze even afzetten tegen die rijder Hesjedal. Reed tijd net binnen de 11 minuten. En dan zien we dat Roman Kreuziger, vorig jaar vijfde in de ronde van Italië... zeven seconden verliest. Ivan Basso, lang getwijfeld of hij wel mee moest doen... want twee keer in het voorseizoen gevallen op de knie. Verliest maar tien seconden, viel me reuze mee. Joaquin Rodríguez winnaar van de Waalse Pijl... en altijd goed bij ritten met een aankomst bergop verliest 14 seconden op die rijder Hesjedal. En de grote verliezer was Michele Scarponi, de Italiaan... de winnaar van 2011, omdat Alberto Contador uh, geschorst werd... en zijn overwinning in de Giro in moest leveren. Ja, Scarponi mocht eindelijk in het roze rijden... kreeg deze week pas die roze trui van vorig jaar in zijn armen geduwd... en de bijbehorende beker en bloemen... en verliest vandaag 37 seconden al op rijder Hesjedal. Hij wordt 135ste... Dus die zal toch uh, het begin van deze Giro iets anders zich hebben voorgesteld. En wij willen natuurlijk weten hoe de Nederlanders het deden. We doen er zeven mee, hè? Ja, en uh, twee daarvan kunnen goed tijdrijden. Stef Clement kan heel goed tijdrijden. Viervoudig Nederlands kampioen. Deed het uh, niet super slecht, maar ook niet super goed. Hij wordt twaalfde, net binnen de halve minuut van die uh, Taylor Finney. Uh, deze tijdrit was eigenlijk net iets te kort voor Stef Clement. Martijn Keizer is een uh, tweedejaarsprof. Jonge Gozer wordt 36ste. Uh, bin, net binnen de 40 seconden van die uh, Taylor Finney. En de andere Nederlanders zijn niet echt tijdrijdspecialisten. Die hebben alle andere, uh, uh, ja, andere uh, plannen deze ronde van Italië. We hebben het wel eens eerder meegemaakt... dat de Giro ergens anders startte dan uh, in uh, Italië en Nederland onder andere. Uh, Hoe lang blijven ze in Denemarken? Nou, nog twee dagen. Uh, morgen is er een rit uh, van en naar Herning. Herning dat is uh, de geboorteplaats van Bjarne Ries. Daarom is het uh, Giro Peloton uh, nu daar. En Maandag is er dan nog een rit naar Horsens. En dan op dinsdag uh, vertrekt het hele, de hele caravaan naar Italië. Het zullen uh, normaal gesproken, als de wind niet voor verrassingen gaat zorgen... dat kan natuurlijk in Denemarken vlak, land ook, zullen het... Uh, uh, massasprints gaan worden, morgen en maandag. En dan ben ik heel benieuwd wat Theo Bos kan. Uh, die is ook namelijk aanwezig in Italië. En hij mag het op gaan nemen tegen erkende topsprinters... als Tyler Fowler en de wereldkampioen Mark Cavendish... Dus uh, daar moeten we ons maar op gaan veugen. Kunnen we kijken hoe ver Theo Bos is uh, nu in zijn vierde seizoen op de weg? Sebastian Timmerman en we blijven bij het wielrennen. Vanochtend kwam de volksrand met een opmerkelijk verhaal met als kop. Dopinggebruik werd getolereerd in Rabo ploeg. In de periode tussen 1996 en 2007 was doping de normaalste zaak van de wereld. Als het maar gecontroleerd gebeurde. Volkskrantenjournalist Mark Miseres die het artikel schreef... baseert zich op uitspraken van oud-ploegleider Theo de Rooij... en Stefan Matschiner, de spil van de Oostenrijkse dopingaffaire. Vanmiddag vertelde Miseres in onze uitzending... Uh, dat hij een lang gesprek had met Matschiner. Uh, vier uur en een kwartier...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 Stefan Martina, die, uh, die heb ik ooit ontmoet bij een wedstrijd. En daar heb ik verleden jaar nog contact mee gehad. Die heeft, mij, die heeft uh, aan mij gevraagd of ik uh, kon regelen dat uh, Bernard Kool voor een goede prijs de Criteriums in Nederland kon rijden. als hij de Berg trouwens zou winnen. En dat heb ik gezegd, dat kan ik niet. Ik zeg, maar ik zou je het nummer geven van Sean uh, van der Akken van de Cycling nee. Service. En dat is het enige contact wat je met hem hebt gehad? Ja. En je hebt nooit over bloeddoping of weet nee, ik veel nee, hoe dat nee, Dat nee, heb nee, je nooit nee, met hem nee, nou gehad. Nee, nee, nee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 Um, maar dat, dat echt systematische, ik heb het tot nu toe niet kunnen bewijzen. De sponsor, de Rabobank, heeft inmiddels gereageerd. De directie ziet geen reden om een onderzoek in te stellen. Het gaat over zaken voor 2007 en er zit inmiddels bij de ploeg en bij de bank een andere directie. En er rijdt ook een andere ploeg.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 Singing sweet home Alabama all summer long. Singing sweet home Alabama all summer long. Catching walleye from the dock, watching the waves roll off the rocks. She'll forever hold a spot inside my soul. We blister in the sun. We'd Long. Van Kid Rock. Mooi volgepraat. Toch nog een beetje voetbal in deze uitzending. Want Chelsea heeft voor de zevende keer in de clubgeschiedenis... de Engelse FA Cup gewonnen. Chelsea, later dit seizoen nog actief in de finale van de Champions League... won op Wembley de finale met 2-1 van Liverpool. Ronald van der Geer heeft die wedstrijd gezien... en vond het een terechte overwinning voor Chelsea. Ja, uiteindelijk wel, omdat uh, Chelsea gewoon veel volwassener speelde. Ik vond het spel eigenlijk van Liverpool vrij armoedig tot de 2-0 voor, uh, voor Chelsea. Toen pas ja, kwam er iets los bij Liverpool van nou ja, nu moeten we wel aan de bak. Carroll werd ook ingebracht, die lange spits die, die voor veel geld van Newcastle is gehaald. Nou, ja, die maakte uiteindelijk de aansluitingstreffer. En daarna was het wel stormoedrang van de kant van Liverpool. Maar uh, Chelsea hield tegen, was nog één discutabel moment... Carol maakte een goal, dacht zelf ook nog een tweede gemaakt te hebben. Bal kwam op de lat, Petr Cech haalde hem weg, wel of niet helemaal over de lijn. Ja, daar zullen we nooit achter komen. Maar in elk geval, de, bal werd, of de goal werd geannuleerd, of althans werd geen goal toegekend. Dus uiteindelijk wint Chelsea met, met 2-1, maar ik vond Liverpool te armoedig. Ja, maar je zag toch de beelden, hij was er niet overheen toch? Nou, het is altijd moeilijk te zien. Je ziet wel een stuk over de lijn. Maar het is zo moeilijk om te zien, volgens mij is daar ook een discussie over, over Camera beelden op de doellijn. Dat is weer een prachtig voorbeeld van. Maar ik denk uiteindelijk dat Chelsea wel het gelijk aan de zijde had. Die bal net niet helemaal de lijn heeft gepasseerd. In feite werd het pas leuk bij die 2-1, hè? Het werd toen pas leuk. Ja, toen Carroll die aansluitingstreffer maakte, toen ging Liverpool ook, uh, ook voetballen. Dan zag je ook eindelijk eens een keer Luis Suarez. Want die stond in de basis. Zag je eindelijk ook eens een keer zichzelf onderscheiden. Nog wel een aardig schot op, uh, op de goal. Maar daarvoor was Liverpool. Ja, het had ontzettend veel bal bezit. Want Chelsea kwam al na 10 minuten op 1-0. Ja, en kon daarna, we kennen die afwachtende houding uit de Champions League. Kon eigenlijk weer in die modus. En, en, en reageerde. En, en ja, Liverpool was geen moment bij machten om eens een keer een fatsoenlijke aanval op te zetten. Ik geloof in de eerste helft één schot op goal van Bellamy. Nou ja, dat werd nog gekraakt. Je noemde Louis Soares al, hij speelde de hele wedstrijd. Dirk de Kuit kwam er pas later in. Ja, diep in de tweede helft. De rol van Dirk de Kuit is natuurlijk uitgespeeld. Als je in dit soort grote wedstrijden op de bank moet plaatsnemen... Ja, dan kom je niet meer echt in de plannen voor. Uiteindelijk dacht men, ja, toch maar eens proberen. De ene oude man voor de andere. Want inmiddels ook al een dertiger natuurlijk. Bellamy ging eruit. Maar Kuit heeft eigenlijk ook het verschil niet, uh, niet kunnen maken... en dominant kunnen zijn. Dus hij mocht nog wel even meespelen... maar uh, het is hem niet gegund om een beker boven het hoofd te houden. Wat moet hij doen na dit seizoen? Ja, we gaan. Hij, uh, hij mag weg bij, uh, bij Liverpool. En ja, ik zou zeggen, ga naar Feyenoord. Uh, <laughs> dat is ook leuk voor de Nederlandse competitie. Maar misschien kijkt hij nog even of hij nog wat centjes kan verdienen... in een buitenlandse competitie om dan terug te keren bij Feyenoord. Of misschien gaat hij het wel doen, maar hij gaat hem ook van Liverpool verlaten. Uh, Chelsea won weer de FA Cup. Het lijkt wel een abonnement. Ze... Ja, in uh, zes jaar vier keer. En dat is natuurlijk nogal wat. En dat was nu wel heel erg belangrijk, hè, deze overwinning. Omdat in andere jaren men dan ook wel meestreedt om het kampioenschap. Maar dit is een wat armoedig seizoen voor, uh, voor Chelsea. Hoewel je dat niet zou zeggen met, uh, met de Champions League finale nog aanstaande. En nu dus in deze FA Cup finale. Maar ja, in de competitie valt het tegen. Met een, uh, met een zesde plaats. Coach ontslagen. En het gaat eigenlijk pas goed sinds uh, Di Matteo is gekomen. 17. Dit was de achttiende wedstrijd wedstrijd onder zijn leiding, slechts twee nederlagen, ja, dan heb je het wel aardig opgepikt. En het leuke is eigenlijk dat hij nu toch succes heeft met spelers die onder Filos Boas waren afgeschreven. Hè? Drogba niet meer nodig, Lampert niet meer nodig, nou ja, noem ze allemaal maar op. Hè. John Terry, daar bestond nog wat onduidelijkheid over, maar juist die spelers maken het verschil, want Drogba, Ronald, eh, staat in de geschiedenisboeken nu, na vandaag, want er is geen speler in Engeland geweest die in vier FA Cup finales heeft gescoord. Meneer Drogba heeft dat eh, vanavond wel bereikt. Ja. Uh, nog even over die... Roberto Di Matteo, uh, sinds hij aan het bewind is... Uh, gaat het uh, goed, zeg maar gewoon veel beter bij ja. Chelsea. Uh, en nu? Ja, dan gaan we natuurlijk toch stemmen op. Het is een op, tussenpauze, om, he? Ja, natuurlijk. Hij is de caretaker manager hè, zoals dat uh, zo mooi heet. Hij moest het overnemen van Philas Boas. Er was eerst wat kritiek op hem. Zou hij wel de, de, de grip op de spelers hebben? Maar inmiddels hebben de toonaangevende spelers bij Chelsea al gezegd... ja, waarom gaan we niet met hem verder? Een echte Chelsea-man. Hij snapt ons, wij snappen hem. En de resultaten zijn goed. Ja, en nu is het de grote vraag. Um, gaat meneer Abramovic daar ook naar luisteren? En gaat hij die signalen opvangen? En uiteindelijk die Matteo definitief manager maken? Maar dat zullen we waarschijnlijk pas weten... Na de Champions League finale. Want als hij de Champions League wint, ja. Nou, dan kan het dan niet. Dat is wat meer om mee, natuurlijk. En dan Liverpool nog. Uh, ja, uh, eigenlijk helemaal niks, hè? He? De Carling Cup. Maar ja. Ja. Mag je dat echt een troostprijs noemen? Ja, daar heb je dan ook van Europees voetbal mee afgedwongen. Dan mag je in een voorronde van de Europa League starten. Maar ja, dat is eigenlijk natuurlijk voor Liverpool te pover. Het gaat de laatste jaren al niet goed. Er zou eigenlijk eens geïnvesteerd moeten worden. Dit is geen elftal dat kan strijden om het, uh, om het kampioenschap. Hoewel men wel Louis Suardes heeft, die dat natuurlijk wel een beetje heeft. Maar het zijn te middelmatige voetballers. En je kunt je ook afvragen of Dolklish. Het is natuurlijk een club-icoon. Maar of dat wel de trainer is, de coach, de manager. die Liverpool verder gaat helpen. Ik denk dat daar een steeds... Een evaluatiemoment komt wat weer geen rol van betekenis uh, gespeeld. Vaak wel nog in de Champions League, hè, halve finale, kwartfinale, maar in de competitie eigenlijk al jaren niet en dat steekt. En van het voetbal naar het hockey. Want de vrouwen van Lade hebben de eerste wedstrijd in de halve finale van de playoffs om de landstitel met 2-1 gewonnen van SCAC. In Beeldhoven was de ploeg van coach Richard Schneijer in de eerste helft en meester kwam op een verdiende 2-0-voorsprong door Wieke Dijkstra en Julia Müller. Na rust kwam SCAC nog terug door een treffen van Floor Joosten... maar verder kwam de thuisploeg niet. De snijer was vooral te spreken over de start van zijn ploeg. Ja, ik heb ontzettend genoten van de ploeg. Vooral de eerste 20 minuten, die waren fenomenaal goed. Er is al een hele goede energie in. Uh, we hebben een hele goede scherpe... Uh, motiverende uh, voorbespreking uh, gehad. En van daaruit zijn ze opgepompt. En dat hebben ze eerst 20 minuten laten zien. Toeslaan. en, en, en uh, ja, Niet voor niks 2-0 voor, maar het had wel 3-4-0 kunnen zijn. Nou, je maakte 3-0 net niet, dat is uiteindelijk makkelijk spelen. Maar in de rust moesten we het gewoon slim en zakelijk zijn. En uh, ja, daarin uh, werden we ietsjes, ik ja, wil niet zeggen te nonchalant... maar we gingen iets te lang zoeken naar een paas. Uh, iets, iets te veel acties. Dus, uh, maar ja... Even terug naar de eerste helft. Met name Naomi van As en Miek van Geenhuizen waren weergeloos. Ja, vooral dat koppel samen. Mm. En, uh, he, buiten dat, ze, dat als ze alleen spelen, dan zijn ze al, al goed. Mm. Dan zijn ze ja, toch wel de top van de wereld, vind ik. Uh, maar ook nog eens, als ze samen onderling de connectie hebben om te, om te spelen. Ja, dat is gewoon een genot om naar te kijken. En dan kan hun coach alleen maar trots op zijn. Wat heb je in de rust gezegd? Want toen was het 2-0 zeg maar. Ik bedoel, als je op dezelfde voet doorgaat, dan wordt het 3-4-0. Maar die wedstrijd kantelde wel een beetje. Ja, hij kantelde. We begonnen wat de tweede helft ietsje slapjes. In de rust heb ik heel duidelijk gezegd dus dat we slim en zakelijk moesten zijn. En, maar dat we wel die energie moeten blijven houden. En, en, maar op de, op de belangrijke momenten even een slimme actie maken. Even een bal wegspelen. Mm. Um, ja, dat deden we iets te nonchalant. Waardoor ze uiteindelijk de 2-1 scoren. Nou, dat kan. Joyce heeft volgens mij drie ballen gehad uh, tot die tijd. Uh, maar die gaat er wel in. Ja, en daardoor komt in één keer het thuispubliek erachter staan. Uh, daardoor krijgen zij een bepaalde energie en moesten wij weer heel hard vechten om het, om het terug te winnen. En dat heeft de rest van de wedstrijd eigenlijk geduurd. Maar als je kijkt hoe hard deze ploeg geknokt heeft, dan uh, mag het een compliment waard zijn. Heb je hem nog even geknepen in die laatste tien minuten? Want toen kreeg Miek van Geenhuis nou ook nog een gele kaart. Dus uh, ik denk, nou, misschien komt Vichter nog uh, langs zij. Nou, ik, ik, ik, ik heb hem niet geknepen. En, en dat zeg ik gewoon heel eerlijk. Ik heb zoveel vertrouwen in deze ploeg. Uh, de ploeg staat. Iedereen die weet precies wat zijn taak is en wat zijn eigen spel inhoudt. En als dat gewoon neergezet wordt, dan heb ik alle vertrouwen in. Dus ik had ook het gevoel, we gaan eerder dan nog de 3-1 maken, dan, dan uh, dat, dat het 2-2 wordt. Nee, echt vertrouwen is volledig aan mij. Tot slot Richard, uh, morgen de tweede wedstrijd. Thuis afmaken, denk je dan? Nou, daar gaan we voor. Zo ja. simpel is het. We gaan natuurlijk ervoor om morgen eh, het, het, het inderdaad af te maken. We gaan vanavond het hotel in. We gaan met elkaar evalueren. We gaan analyseren. En we gaan het neerzetten voor morgen. En dan zien we morgen na de wedstrijd waar we staan. Richard de Snaaier, hij is de coach van Laren. En dan de andere halve finale. Die ging tussen Amsterdam en Den Bosch. Het werd in Amsterdam 2-0 voor Amsterdam. Um, Tim Steens is inmiddels aangeschoven. Uh, Den Bosch, de ploeg van de laatste jaren. Is het over daar? <laughs> nou, je zegt inderdaad terecht, op de laatste jaren... want als je weet dat de afgelopen 14 seizoenen... Den Bosch elke keer in de finale heeft gestaan... en van die 14 keer maar één keer de finale hebben verloren... dat was uh, drie jaar geleden in 2009, toen verloren van Amsterdam... dus als Amsterdam morgen wint, is het wel sensatie... want dat betekent dat Den Bosch dus voor het eerst sinds 14 seizoenen... niet in de finale staat. En ik acht die kans niet ondenkbeeldig, want... Um, vorig jaar speelde ook Den Bosch en Amsterdam tegen elkaar... In de, in de halve finale van de play-offs, toen won... Den Bosch de eerste wedstrijd in Amsterdam. Maar toen won Amsterdam de tweede wedstrijd in Den Bosch. Dus als ze morgen in Den Bosch winnen, dan zitten ze in de finale. Dus die kans, acht ik, niet ondenkbaar. Want Amsterdam speelde vandaag goed. Uh, weinig weggegeven. Vier strafcorners werden onschadelijk gemaakt door Floortje Engels... die in bloedvorm is, de kiepse van Amsterdam. Uh, verder speelde Eva de Goede erg goed op het middenveld... heb ik begrepen, van de coach Patrick Bakker. Dus uh, wat dat betreft gaat Amsterdam vol zelfvertrouwen naar Den Bosch morgen. Ja. Uh... Het is dus een verrassing. Maar is het ook een verrassing als je naar het afgelopen seizoen kijkt? Nou, uh, Laren is zeg maar dit seizoen de te kloppen ploeg. Uh, ze hebben, uh, met afstand hebben ze de reguliere competitie gewonnen, slechts één keer verloren. En toevallig verloren ze die afgelopen zondag van Amsterdam op Laren. Maar ik moet er wel bij zeggen: toen deed Kim Lammers en Omi Van As deden allebei niet mee. Dat betekende dat Amsterdam die wedstrijd won met 3-1. Maar voor het zelfvertrouwen was het erg goed voor die coach van Amsterdam... zei Patrick Bakker, of Bakker zei dat als coach. Um, dus wat dat betreft uh, ja, is, is Laren de te kloppen ploeg. Uh, wat je net hoorde, ze hebben heel makkelijk gewonnen vandaag van uh, SCAC... en ik denk dat ze morgen de tweede wedstrijd ook gaan winnen. en uh, ja, Hoe dat met Amsterdam en Den Bosch afloopt, weet ik niet. Maar, uh... Weet je niet, maar je durft het ook niet te voorspellen <laughs> Nou, ik, aan de ene kant zou het wel een keer leuk zijn... als Amsterdam en Laren in de finale gaan, uh, staan, gaan staan. En die kans is vrij groot. Ik denk dat Laren er sowieso in komt. En voor Amsterdam is het echt... Ja, de wedstrijd van morgen moet het echt gaan, uh, gaan worden. En uh, ja, dan spelen ze tegen Laren in de finale. Het zou mooi zijn. Maar maakt het wat jou betreft uit wie er in de finale tegen Laren komt... of wordt Laren sowieso kampioen? Ja, dat is nog een beetje... Uh, kijk, uh, Laren heeft echt... Ze hebben één wedstrijd verloren dit seizoen van Amsterdam. Uh, maar toen waren ze handicap. En voor de rest uh, ja, is Laren gewoon echt heel goed dit seizoen. Ze hebben op elke plek hebben ze een, uh, een, een international of een ex-international... of een Duitse international, wat je net al zei. Dus uh, ja, en, en, en ze zijn kwalitatief schattig heel hoog in. En als het een keer moet lukken voor Laren... want ze hebben de afgelopen twee jaar de finale verloren van Den Bosch. Dus ze willen maal scheepsrecht. Uh -huh. zou je dan zeggen. Ze willen dit jaar, en ze zijn aan toe, denk ik... dat ze een keer kampioen van Nederland worden. Tim Steens, ik weet weer alles van vrouwenhockey... Als ze kijkt en je voelt dat ze je ook zitten zet. Als ze al door uw zit te drijden naar ze pret, dan lek je alles goed, dan lek je alles mooi De wereld in de zonne. Als ze lacht, dan muw een grappie, maar iedereen zijn een goede baas.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 Man you. Dan, dan lek je alles goed.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 Daniel Lohuus, de wereld in de zinnen. Dit jaar moet het jaar worden van Elko Sint-Nicolaas. Of het atleet ook een Olympische medaille gaat opleveren... is nog maar de vraag, maar na het succesvolle EK in 2010... is hij wel het paradepaardje van de Nederlandse atletiek. En dat schept verwachtingen, niet in de laatste plaats bij hemzelf. Na een trainingskamp in het buitenland... kwam de meerkamper vandaag weer in actie in eigen land. Flores van Hoorn zocht hem op in Lisse... waar de ter spekkenbokaal geldt... als de officieuze aftrap van het buitenseizoen. Op oh. Elko, wat is uh, de functie van deze wedstrijd voor jou, de Testpacker-pokaal? Uh, het is voornamelijk uh, wedstrijdritme opdoen. We zijn uh, net teruggekomen van trainingstage in uh, Spanje, uh, eergisteren. En nu willen we gewoon een paar wedstrijden doen om uh, wedstrijdritme op te doen richting de eerste teamkamp uh, eind mei in Gutsis. Klaar. Wat voor gevoel heb je nu op dit moment als je kijkt naar je voorbereiding, als je vooruit kijkt naar het seizoen? Uh, nou ja, goed, de trainingen zijn goed gegaan van de winter. Het uh, winterseizoen is niet helemaal uit de verf gekomen. Maar we hebben nu een hele goede trainingstage weer achter de rug. En uh, ja, hoe voel ik het nu? Het is nu vooral koud. Maar uh, ik voel me wel goed. Um, ik ben wel benieuwd wat er uh, vandaag gaat gebeuren. En weg zijn ze. Stefan, Ilko, Koen, Chendo, Ingmar en Paul. En gaat dat een tijd onder de 14 seconden opleveren? Limiet voor het EK 13,67. Ja, het, het is uh, Koen, Smet... Koensmet in een 14-25 tegenwins 0,9... 14... Vince Lange, de coach van uh, Eelkos Nicolaas, Waar ben je nu het meest benieuwd naar? Oei, dat is een goede vraag. Um, ik ben het meest benieuwd naar hoe, uh, of alle puzzelstukjes die we gevonden hebben... en die we samen hebben gelegd, of dat nu klopt, of die af is. Of ze er allemaal zijn, alle stukjes? Ja, precies. Dus of alles wat we gedaan hebben ook resulteert in uh, goede presteren. Twijfel je of de stukjes passen? Nee, ze passen wel. Alleen of we ze allemaal af hebben, dat is meer de vraag. Want we zijn natuurlijk nog, nog ruim voor de Olympische Spelen. We hebben nog alle tijd. En in uh, het indoorseizoen hebben we een aantal zaken gevonden die nog verbetering moesten. Dat hebben we nu gedaan. En nou ben ik wel benieuwd hoe het nu is. <laughs> indoorseizoen was slecht. Mogen we misschien toch wel zeggen, uh, is mislukt. Wat heeft dat voor invloed gehad op je voorbereiding voor het buitenseizoen? Uh, nou, dat het slecht was. Ja, ja, goed. Het was, het was inderdaad niet wat ik had gehoopt. Maar toen ik uh, de meerkamp deed in Tallinn, waar ik mijn aangezocht, te mist op met hoog, was ik op zich goed op dreef en heb ik daarna nog een uh, goede polster gesprongen. Dus er waren wel wat positieve punten ook te noemen. Uh, het voordeel dat ik niet de WK Indoor heb gehaald is dat ik uh, op tijd weer kon beginnen met oudersseizoen En dat het uh, eigenlijk was het WK niet uh, ideaal geweest ook in de planning. Dus wat dat betreft is het misschien alleen maar positief geweest. Maar uh, natuurlijk had, had ik graag uh, gezien dat ik ook op de WK Indoor had gestaan. En uh, had ik daar wat extra ervaring op kunnen doen. Maar ik denk dat het qua planning uh, eigenlijk misschien wel beter is zo. Als dat soort dingen gebeuren, ben je dan boos op jezelf? Um, ja, tuurlijk heb ik over het hoogspringen in uh, Tallinn uh, wel erg lang uh, uh, boos geweest op mezelf. Maar ja, het zijn wel dingen die erbij horen en het gebeurt je vaak niet nog een tweede keer. Dus uh, wat dat betreft is het misschien een goede les geweest. En weg zijn ze en dan weten we dat de officiële tijd van uh, Paul Robers in de vorige serie 16.33 is geworden. Dat is momenteel de snelste tijd en die gaat ongetwijfeld verbeterd worden door deze snelle mannen. Wordt dat Elko en Nicolaas? Wordt het Dennis Pillekom? Het wordt Dennis Pillekom 16.03. Officieus dus net niet onder die 16, maar 16.03. Zet Elko is naast de Elko van precies een jaar geleden. Wat is het verschil? Uh, vorig jaar, had hij een, een, vorig jaar uh, mei, had hij een jaar achter de rug waarin hij voor het eerst een medaille haalde. Waarin heel veel gebeurd is. En dan hadden we gezegd van dit is een stabilisatiejaar. Uh, nu, Elke nu, is een hele andere Elke. Want hij is fysiek gezien uh, weer een hele grote stap vooruit gegaan. En het is een olympisch seizoen. Dus hij is ook zo scherp. Het is heel leuk om te zien hoe Elke zich ontwikkelt. Maar, maar wat, wat is die stap... De stap is dat je uh, rijp bent, dat je mentaal rijp bent, klaar bent om iets heel goeds en iets heel groots te gaan doen. Ik schrok een beetje, want hetzelfde geldt. Uh, Waarin gaat Elko ons dit jaar verrassen? Eigenlijk denk ik niet eens dat hij gaat verrassen. Hij gaat gewoon zijn werk heel goed doen en dus die hele leuke dingen laten zien. Maar het is al niet meer verrassen, want de verrassing was al toen hij in, in 2010 zilver haalde op de Europese kampioenschappen. Dat is echt verrassen. Uh, het is heel onlogisch om te gaan denken dat hij even een medaille gaat halen in Londen. Want er zijn een, een, een echt twaalf atleten die een medaille kunnen halen. Elko is daar wel eentje van, maar uh, zo'n soort verrassing verwacht ik op dit moment niet. Maar het kan wel. En ik zie de rode vlag omhoog gaan, dus geen geldige poging voor... Ook en, uh, dat betekent dat het bij deze poging geleefd is. Nadat het... Heeft deze dagje gebracht wat je had gehoopt? Uh, ja, het was een goed, uh, goed testmoment. En, uh, over de Horen en de 150, uh, over de snelheid ben ik tevreden. we speerweb uh, kwam niet helemaal uit de verf. Het was niet de uh, ideale wind. En, uh, ja, het inwerp heb een paar goede dingen gezien. En het kwam in de wedstrijd nog niet helemaal uit. Dus, uh, maar over het algemeen uh, tevreden. U hoort een bijdrage van Floris van Hoorn. Terug naar het wielrennen met diabetes rondrijden in het peloton. Het is verraderlijk, want hongerklop en verzuring liggen nog meer op de loer dan bij de anderen. Maar profrenner Martijn Verschoor doet het wel. Hij heeft suikerziekte van het type 1. En hij rijdt voor de Amerikaanse ploeg Team te Type 1 Type 1. En die naam is niet toevallig gekozen. Verschoor reed dit jaar al in grote koersen als Milan Remo En op dit moment rijdt hij in de Vierdaagse van Duinkerken. Afgelopen week sprak Steven Dadeboud met Verschoor. Ja, aan de koffie, uh, met uh, twee zoetjes erin en een spuit naast je op tafel. Is dat meteen het hele beeld uh, van een uh, sporter met diabetes? Uh, nee, niet het hele beeld. Maar het is wel makkelijk dat ik nu even zoetjes in doe. Anders dan moet ik nog wat extra insuline zetten. En, uh, ik hou wel van een beetje zoet, dus uh, vandaag zoetjes. Uh, ik zei al, daarnaast ligt een, uh, ja, een soort pen, hè? een grote blauwe pen. Wat is dat precies? Uh, dat is mijn insuline, mijn in insuline. Ik heb langwerkende in insuline en kortwerkende in insuline. En uh, met de kortwerkende in insuline vang ik als het ware alle maaltijden op en alles wat ik eet. Zodat ik, uh, niet in te hoge bloedsuiker, dat ik geen te hoge bloedsuiker krijg. En uh, ja, dat spuit je daarmee weg met de insuline. Nou is het voor mensen met diabetes sowieso al lastig uh, om het allemaal uh, ja, op orde te houden. En jij hebt besloten om dan ook nog topsporter te worden. Um, dat is ergens begonnen. Waar is dat begonnen? Uh, toen, we, we hebben een hele sportieve familie. Ja. Ik had twee zussen die uh, sporten heel veel. Die schaatsten die altijd. Mijn vader die was vroeger altijd aan het voetballen en ook altijd aan het sporten. En toen ik 13 jaar was... toen was ik altijd bezig met schaatsen. Toen dus zat ik in de Drentse schaatsselectie. En toen kreeg ik in één keer diabetes. En in het begin dacht ik van... ja, je weet niet, je weet niet wat het is. En je weet niet wat er mogelijk is met diabetes. En... Ik, op een moeilijke manier, of op een moeilijke manier, op mijn eigen manier leerde ik ermee omgaan met diabetes en sporten. En ik ging steeds langer stukken fietsen en uh, veel, veel checken in mijn vingers. En na uh, vijf, zes, zeven jaar toen ben ik begonnen met uh, wielrennen. Uh, maar ja, dat doen wel meer mensen. en Er zijn wel meer mensen die denken dat ze dat heel goed kunnen. Uh, maar jij kon het ook goed, want je kan bij dit team terecht. Hoe is, hoe is die weg gegaan? vanaf het moment dat je op de fiets stapte naar... Deze pro-continentale ploeg? Uh, die weg die heeft uh, wel wat, wat langer geduurd. Ik dacht dat ik, ik dacht dat, toen ik als schaats dacht ik dat ik helemaal goed kon fietsen, maar dat viel ik eigenlijk best wel tegen. En toen ik mijn eerste uh, klassiek eruit fietste, dat was na een half jaar. Toen reed ik bij de club en twee jaar later ging ik van de club naar een continentale ploeg. Toen kwam ik in contact met de ploeg, uh, team Type 1. De vroeg of ik voor hun rijden. Alleen ik zat ook in het laatste jaar van de alo en dat wil ik eigenlijk afmaken. Hoe kwam je met hun in contact? Uh, aan de hand van mijn uh, meetsysteem. Continu bloed -glucose systeem. En dat is een systeem... Uh, dan hoef je niet elke keer je vinger te prikken om te controleren hoe hoog je zit. Dus je hebt iets onder je huid? Of, hoe, hoe werkt dat? Ergens in je arm? Waar, waar zit het? Ja, het zit op mijn arm. En, uh... Mag ik het zien? Ja, zeker. Nou, even de trui uit... Kijk, er komen de echte wielrenners al tevoorschijn... met een, uh, een duidelijke afscheiding tussen het witte gedeelte en het bruine gedeelte. Ja, inderdaad. Um, ik, ik heb hem afgeplakt, zodat hij niet los kan schieten. Achterop de bovenarm zit een soort kastje. Ja, en er zit een grote batterij op. Nee, het grootste gedeelte is een batterij... en er zit als het ware een heel klein plastic, of, plastic stukje te grootte van een pen. En, uh, de punt van de pen die zit in je huid geschoten... En die meet om de 5 seconden, geeft hij door hoog je zit. Dus tijdens de koers hou jij de hele tijd in de gaten hoe hoog je insulineniveau is? Ja, hoe hoog mijn suiker is die, inderdaad. Hoe hoog je suiker is. En aan de hand daarvan spuit je je insuline bij. Ja, of ik eet bij. Dus als ik bijvoorbeeld, ik heb een uh, ontvanger, een kastje. Ja. De grootte van de telefoon. En aan de hand daarvan kan ik zien of ik naar beneden ga of omhoog. Of dat ik stabiel zit. Stel je voor, ik zou te veel in de koers omhoog gaan. Dat betekent dat je lichaam verzuurt. Er zit heel veel suiker in je bloed. En dan heb je een heel klein beetje insuline nodig, zodat je suiker weer naar beneden gaat. Dus je zit midden in het peloton en je haalt de spuitenvoorschijn? Ja, ja, het is wat eens gebeurd. En wat zijn dan de reacties? Ja, in het begin, uh, iedereen zat raar te kijken in het begin. Want kijk vorig jaar kwam, waren we voor het eerst pro-continentaal. Toen kenden de meeste me renders onze ploeg nog niet. En uh, toen... Kijk, iedereen heel raar, maar inmiddels dan uh, weten ze wel wat het is. Voelde je dan ook een beetje opgelaten of zo? Want je dacht van ja, ze weten niet helemaal waar het over gaat. Nee, nee, niet meer. Niet meer. Aan de ene kant ben jij dus een diabetes patiënt, maar je bent ook gewoon een wielrenner die, die naar de top wil. Um, je bent 26 jaar, zei je net ook al. Dat betekent dat je nog uh, heel veel beter kan worden, toch? Ja, nee zeker. Er zit nog heel veel groei in bij mij. Er ik, ik zijn nog een paar punten waar ik, waar ik aan uh, kan werken. Ik, uh... hoe, hoe ver ben je al, denk je? Of Vind je zelf? Ik denk dat ik nou op 70% van me kunnen rijden. Ik denk dat ik nog 30% vooruit kan. En dat, is gewoon, dat heeft heel veel te maken met koershardheid en veel grote koersen rijden. En uh, veel tra gewoon trainingsuren en trainingsarbeid nog extra. En ik rijd dit jaar een heel goed programma. En ik, ik kan ook gewoon gelijk zien dat het veel beter gaat. Als je dan naar de toekomst kijkt, wat, wat, zou je, wat, zou je, wat wil jij? Wat wil je nog in je, in je profcarrière als wielrenner? Ik wil uh, graag Tour de Frans rijden. Dat ik dat altijd vroeger toen ik klein was uh, op tv keek, op de camping... op NOS langs de lijnen hoorde toen ik op het strand lag, op vakantie. Uh, nee, ook, ik wil gewoon alle grote koersen rijden. En ik wil uh, voor mijn gevoel hebben dat ik alles eruit gehaald heb dat erin zat. Martijn Verschoor was dat. Hij eindigde vandaag in de tweede etappe als 119e op bijna vijf minuten van de winnaar... en tevens leider in het algemeen klassement. Dat is John Degen-Golp en die komt uit Duitsland. Cities burn Bruce Springsteen, that's to my hometown. Na een mislukte Pools avontuur vond Theo Bos vorig jaar onderdak bij FC Dordrecht. Ploeg in de Jupiler League. Goed nieuws voor de trainer die een jaar eerder werd ontslagen bij zijn eigen Vitesse. Maar zo mooi als het seizoen begon, zo dramatisch begon het nieuwe jaar. Rond de jaarwisseling werd al geconstateerd... en droeg Theo Bos zijn zaken over en zijn taken aan de assistenten. Rob Fleur sprak de voetbalcoach tijdens het feestje van de Jupiler League... waar de jaarprijzen worden uitgereikt en informeerde natuurlijk naar de gezondheid. Ja, eh, op dit moment eh, naar de omstandigheden goed. Ik moet zeggen dat ik nu eh, mijn bestraling erop heb zitten. Eh, 30 in getal. En eigenlijk is het nu afwachten eh, wat die bestraling doet met de tumor. En eh, ja, dat gaat, eh, Het maximale resultaat van die bestraling kunnen ze eh, ongeveer over twee maanden zien. Dus dat wordt weer een spannend meetmoment. Een uh, tussenmeetmoment was eigenlijk uh, kijken hoe uh, de omgeving van die alfalesklier eruit ziet. En dan met name longen, lever uh, en, en maag. Uh, en daar zitten op dit moment geen uitzaaiingen. Dus dat is, dat is wel positief. Maar goed, dat moet zo blijven. En uh, ja, uiteindelijk moeten ook die bestralingen wat doen met, uh, met die tumor. Hoe voel je? Ja, op, op dit moment wel goed moet ik zeggen. Ik moet zeggen dat uh, in, in het traject van Chemo en bestralen is er wel een moment geweest dat het even wat minder ging. En dan praat ik met name over vermoeidheid met name. Maar nou ja, op dit moment voel ik me wel goed. Je volgt nog regelmatig je club, FC Dordrecht. Je bent er ook vaak. Zijn dat ritten als je erheen gaat dat je, dat je denkt van wat erg? Nee, helemaal niet. Ik heb het super naar mijn zin bij die club en ze hebben me ook fantastisch uh, opgevangen naar, uh, naar de diagnose. Ik heb alle vrijheid gekregen om, uh, om het in te vullen zoals ik het wilde invullen. Hij uh, nou ja, heeft natuurlijk heel veel tijd in, uh, in die bestralingen en die gemelkuren gezeten. Dus waardoor ik niet op de club kon zijn. Maar waar ik kon ben ik geweest. En uh, zeker de laatste weken ben ik weer veel meer geweest. Ik ben ook volop betrokken bij het volgende seizoen. Dus ja, het is ook mijn leven wat dat betreft. Dus uh, uh, het kost mij geen moeite. En, uh, het is een uh, welkome afleiding. Hoe ziet jouw toekomst eruit ja? voor zover je daarover kan praten? Ja... Nou, als je praat op voetbalgebied, ik heb nog twee jaar contract bij Dordrecht. Dus, uh, en het zou fantastisch zijn als ik die gewoon uit kan dienen. Want dat betekent dat je er nog bent. Maar in alle eerlijkheid uh, uh, durf ik op dit moment niet uh, heel ver vooruit te kijken. We zijn net uh, over een maand weet ik iets meer. Uh, reken je nog op een nieuw seizoen of blijf, gaat de situatie bij Dordrechtse door met Virgil Breedveld als uh, jouw stand-in? Laat ik het zomaar uitdrukken. Nee, in principe ga ik ervan uit dat ik 2 juli voor de groep sta. Want uh, de scan staat gepland voor 3 juli. Dus je praat over twee maanden, moet ik echt wachten. Ja, wat daaruit gaat komen en wat daar het gevolg van zou zijn, uh, ja, dat, is, uh, dat weet ik niet. Dus daar kan ik ook niet over uh, oordelen. Maar in principe is het gewoon de bedoeling dat ik weer aan het werk ga uh, in het nieuwe seizoen. En uh, ja, van daaruit kijken wat er met me gebeurt. En uh, ja, nogmaals, uh, wat er gaat gebeuren, uh, dat durf ik ook niet te zeggen. Nee, um, wat heeft het met je gedaan? Ja, ik moet eerst zeggen... De rots, je was de rots in de branding uh, niet aan te pakken. Nee, maar op het moment dat je zo'n bericht krijgt en uh, de, de eerste diagnoses natuurlijk heel erg slecht waren... Uh, ja, dan, dan moet je jezelf heel snel vermannen en kijken naar van oké, okay, wat zijn de volgende stappen? En dan roept en zegt iedereen van ja, je moet gaan knokken. Maar ja, tegen moet je dan gaan knokken? En als het dan misgaat, heb je dan niet hard genoeg geknokt? Dat is dan altijd de vraag. Ik ben er uh, samen met mijn gezin uh, uiteindelijk uh, heel positief in gaan staan. Van nou, oké, okay, we gaan er gewoon alles aan doen om, uh, om ook dit gevecht te winnen. En daar zit ik nu middenin. Dus, uh, en dat ga, blijf ik ook gewoon doen. Is het vooral ook een mentale strijd? Nou ja, ik denk wel dat het meespeelt of dat je positief bent of dat je met de pakken neer gaat zitten. En, uh, uh, ja, ik ben positief. Ik heb mijn leven, mijn draad weer opgepakt. En, uh, ja, en of het gaat lukken, dat zou moeten blijken. En dat, dat is een harde, maar wel een reële conclusie. En denk je elke dag van... Gelukkig, ik ben er nog. Nou, ja, zo extreem is het niet, want ik neem aan dat uh, op het moment dat je er niet meer bent, dat je, je eerst weer slechter gaat voelen. En ik voel me op dit moment goed, dus, uh, maar ik ben blij met elke dag en ik geniet van elke dag. En uh, als je met dit soort dingen te maken krijgt, dan besef je dan eens te meer dat alles uh, betrekkelijk is en dat je gewoon moet genieten van het leven. En dat zei Theo Bos tegen Rob Fleur. Er is gespeeld in de promotie degradatie-competitie. FC De Bos Go Head Eagles, werd 2-0. De eerste wedstrijd was in 1-1 geëindigd, dus Den Bos gaat door. En Cambuur Leewarden tegen MVV werd 0-1, maar Cambuur had de eerste met 2-0 gewonnen in Maastricht. Cambuur speelt donderdag in de tweede ronde van de play-offs tegen VVV Venlo. En FC De Bos krijgt de nummer 17 van de Eredivisie op bezoek, of de Graafschap of Excelsior. De returns zijn drie dagen later en daarna volgt er nog een ronde en dan weten we welke... Team volgend jaar in de eredivisie spelen. Dan ja vindt Buitenlands voetbal langs de lijn en dan beginnen we in Duitsland. De laatste speelronde daar. Borussia Dortmund Freiburg 4-0 Keun. Verloor van Bayern München 1-4 met één goal van Arjen Robben. De nederlaag van Köln tegen Bayern München betekent dat Köln nu is gedegradeerd. Werder Bremen, Schalke 04, werd 2-3 met twee goals van Klaas-Jan Huntelaar. En daardoor kwam hij op 29 en hij is daarmee topscorer van de Bundesliga. Augsburg, Hamburg SV 1-0. Mainz tegen Borussia Mönchengladbach 0-3. Hannover 96, Keizerslauteren 2-1. Daardoor heeft Hannover het laatste ticket voor de Europa League gepakt. Hertha BSC tegen Hoffenheim 3-1. Hertha moet door die overwinning op Hoffenheim promotie-degradatiewedstrijden spelen. VfB Stuttgart, Wolfsburg 3-2 en nürnberg Bayern leverkusen 1-4. Nou, dan de stand. U weet al dat Borussia Dortmund, Bayern München, Schalke 04... alle drie naar de Champions League gaan. En Borussia Mönchengladbach naar de voorronde van de Champions League. Bayern-Leverkusen, Stuttgart en Hannover 96 gaan naar de Europa League. Hertha speelt dus promotie-degradatiewedstrijden... en Köln en Kaiserslautern zijn gedegradeerd. In Spanje won de kampioen Real de uitwedstrijd strijd tegen Granada met 2-1. Barcelona won van Espanyol 4-0. Alle doelpunten waren van Lionel Messi. Hij staat daarmee op 50 in de competitie en verbetert daarmee het record van Aston Villa-speler Tom Waring in 1931. Die scoorde maar 49 keer. In Italië speelt Fiorentina ook volgend seizoen in de Serie A. De club uit Florence stelde klasse behoud veilig door met 1-0 te winnen van Lecce. En tot zover dit deel. Dan gaan we naar de eredivisie van morgen. Dan is de laatste ronde. De kampioen is al bekend. Ah, kampioen Ajax gaat op bezoek bij Vitesse. Het gaat natuurlijk allemaal om de tweede plaats. Wie mag er voorronde Champions League spelen? Feyenoord of PSV? De Rotterdammers nemen het in Friesland op tegen Heerenveen. Met een gelijkspel schieten beide clubs niks op. Feyenoord mist dan wellicht plaats 2. En Heerenveen zal zich niet rechtstreeks plaatsen voor de Europa League. Een gelijkspel is dus niet wenselijk. En dat weet ook topscorer Bas Dos van Heerenveen. Maar al te goed. Nou, als, je, als je gelijk staat uh, in de laatste minuut kun je twee dingen doen. Je kan, uh, je kan een goal tegenkrijgen, of je scoort hem zelf. Ja, over het algemeen is het makkelijker om, om de tegenstander een goal te laten maken. Dus uh, ja. ja, ik kan er nu uh, weinig over zeggen. Want we moeten even kijken hoe het verloopt, die wedstrijd. De trainer van Feyenoord, Ronald Koeman, is wat genuanceerder. Wij hebben één scenario, dat is winnen. Het is voor ons uh, een wedstrijd zoals ieder ander. Dus ja, daar kun je van alles en nog wat meer over roepen. Maar daar doe, ik, uh, doe ik niet aan mee. PSV moet het opnemen tegen Excelsior. Wilfried Bouwman weet wat de Eindhovenaren te doen staat. Je moet zelf eerst uh, winnen van Excelsior, die zelf ook nog punten nodig heeft. Dus, uh... Wij weten wat ons te doen staat en daarmee afhankelijk. Ja, met Excelsior hoort het meteen over een andere beslissing. Welke club degradeert rechtstreeks? Excelsior dat, zoals gezegd tegen PSV speelt... of de Graafschap dat naar Den Haag afreist om tegen ADO te spelen. Excelsior moet winnen en is afhankelijk van de uitslag van de Graafschap... of er dan in blijft. Toch heeft de trainer van Excelsior, John Lammers, nog hoop op lijfsbehoud. Wij hebben een, een goede organisatie al te staan. We hebben mensen die uit het niets kunnen scoren. En euh, nou, als dat een keer meevalt, want dat hebben we dit jaar nog weinig gehad... dan kun je zomaar voor een verrassing zorgen. Dan nou valt er ook nog een beslissing welke club zich rechtstreeks plaatst voor de Europa League... en welke in de play-offs gaan spelen om een Europa League-ticket. Vitesse is al zeker van die play-offs, maar er komen er nog drie bij. Dat gaan de volgende wedstrijden uitwijzen. AZ tegen FC Groningen, VVV tegen FC Twente... Rode JC tegen FC Utrecht, Herakles tegen NEC en NAC tegen RKC. En alles begint morgenmiddag om half drie. We houden u op de hoogte van alle doelpunten, tussenstanden, beslissingen... langs de lijn morgen vanaf twee uur. De komende uur is nog Max van Wezel hier achter deze microfoon met, met het oog op morgen. Nog een heel prettige avond dus. En tot morgenmiddag, twee uur. Tot dan. Middag, kwart over twaalf, opent Govert van Raakel de deuren van de perstribune. De gast is onder andere Frits Barend. Voetballers moet je hier buiten laten. Laat die gewoon lekker voetballen. En laat de politici dit uitvechten. Verder houdt doelman Hans van Breukelen over het slot van de eredivisie... en onze kansen op het EK. Dit is eigenlijk wel een pool waar je in ieder geval één favoriet... eventueel naar huis kan sturen, waardoor je door kan stomen. En Olympisch zwemster Enid Rigita... De week volgens Evert en Eddy en Cassie Kijker. Wat een televisieweek was het weer. Ik kwam gewoon videorecorders tekort. Morgen vanaf kwart over twaalf de perstribune. Op Radio 1 het nieuws van alle kanten. We geven het door aan elkaar. Iedereen, ieder jaar opnieuw. We koesteren het. Herdenken het. We vieren het.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 Kijk deze zondag live op je tv naar Herenveen Feyenoord. Bestel deze eredivisietopper op zingel.nl slash tv op bestelling. Dit is Radio 1.